1 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag. Tweede Kamer wil opheldering over spionage AIVD bij internetfora. Koopkracht en echte baan centraal op de landelijke actiedag van de FNV in Utrecht. En de landing Willem 1 in Scheveningen opent het viering 200 jaar Koninkrijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kans op wat bijen vanmiddag. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen bewolkt ook wat regen en ook maximaal 10 graden. Maar na het weekend wordt het een stuk kouder. De AIVD spreekt tegen dat ze de wet overtreedt... bij het aftappen van gegevens van deelnemers aan internetfora. NRC Handelsblad meldt dat vandaag. Deskundigen zeggen in de krant dat de dienst wel te ver gaat... omdat ook gegevens worden verzameld van gebruikers... die geen kwade bedoelingen hebben. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Plasterk. D66-leider Pechtold ziet maar één oplossing. Een parlementaire enquête, dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat we dit kunnen reconstrueren, maar ook de lessen kunnen leren, daar zijn enquêtes voor, om te zorgen dat onze wetgeving up-to-date is. Ik kan me goed voorstellen dat het voor de diensten een zoektocht is geweest de afgelopen jaren, maar privacy is een groot goed in Nederland, ook in Europa, en daar dienen we als parlement onze verantwoordelijkheid te nemen. D66-leider Pechtold in Breed aan de telefoon. VVD-kamerlid Klaas Dijkhoff, goedemiddag. Goedemiddag. Een parlementaire enquête, sluit u zich daarbij aan? Nee, we hebben... Um, de, de commissie dessens heeft al meer dan een jaar... Uh, doen ze onderzoek hiernaar, voor zaken... en ook of de wetten nog uh, aan de tijd uh, voldoen. Die presenteren aanstaande maandag een rapport. En dan, dan, dan, dan komt u ook... met dezelfde eis... Nou nee, alleen ik vind het een beetje apart om twee dagen voordat uh, zo'n groot onderzoek gepubliceerd wordt... al te concluderen dat dat dus niet voldoende is. Maar er is nu nieuwe informatie uh, uit de krant. Ja, en daarom vind ik het ook goed dat we de minister, die kennelijk een analyse heeft gemaakt... Op grond, op grond waarvan hij zelf concludeert dat het wel binnen de wet past, dat hij die met ons deelt. Dan we als Kamer zelf daar een oordeel over kunnen vellen. Um, en uh, we hebben ook nog een onderzoek lopen van een commissie, uh, CTIVD heet die. Die uh, kan meer zien dan wij als Kamer. En ook dat onderzoek uh, verwachten we binnenkort. Dus ik ga eerst kijken of wat we allemaal on aan onderzoek doen uh, afdoende is... voordat je weer een nieuw onderzoek moet gaan roepen. Maar dat klinkt een beetje alsof u niet bent geschrokken van de informatie in de krant... dat de AIVD internet voor en eigenlijk maar even afwacht wat er wordt geconcludeerd in onderzoeken. Nou ja, afwachten is een groot uh, woord. Alleen ik vind wel dat je alles zorgvuldig moet afwegen voordat je conclusies trekt. En uh, als het zo is dat de AIVD uh, gegevens heeft leeggetrokken... van internetfora internetfora, uh, grote schaal, buiten de wet om... dan is dat schokkend. Dus dan moet ik eerst weten of dat buiten de wet omvalt. Het kan zijn dat het er binnen valt, maar dan ook maar net... Uh, maar da daarom wil ik dus opheldering hebben. En weten uh, waarom de minister in ieder geval concludeert dat het wel binnen de wet past. En dan zelf een oordeel erover vellen. Nou is D66 leider pech tot vrijstellingen En fractievoorzitters worden ook wat uitvoeriger geïnformeerd over wat de IVD uh, doet en mag. Hè, zegt een parlementaire enquête. Uh, waarom sluit u zich er niet bij aan als hij toch wat meer informatie heeft dan uh, andere Kamerleden? Ja, dat kan, ik heb hem daar gelukkig niet mee horen schermen. Want hij mag daar natuurlijk ook niks over zeggen. Uh, dit gaat over in de breedte of de IVD zich aan de wet houdt. Uh, nogmaals, uh, of die wet uh, uh, deugd en aan aangepast moet worden. Daar hebben we nou juist een commissie voor gevraagd die daar meer dan een jaar onderzoek naar heeft gedaan. Die presenteren maandag. Uh, dus al met al vind ik het erg vroeg om uh, op grond van uh, één bericht nu meteen te grijpen naar het zwaarste middel wat we hebben. Maar even over dan maandag, wordt, het dan, inzetten. wordt maandag dan een, een, een spannende, precaire dag wat u betreft? Nou, maandag gaat het vooral om de vraag of de wetten die we nu hebben, waarin een paar rare dingen zitten... Dat snap de, ik, dat maar verwacht de, u dat dat een spannende uitkomst heeft? Uh, nou, dat kan ik niet voorspellen. Die commissie heeft zijn werk uh, gedaan. En ik, ik weet niet of maandag spannend wordt, op zaterdag. We gaan het meemaken. Maandag dus, die uitslag daarvan. Klaasdijk of VVD-Kamerleed. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. De politie van de Schotse stad Glasgow meldt dat bij het neerstorten van een politiehelikopter op een pub zeker één dood is gevallen. Maar gevreesd wordt dat het dodental verder oploopt. Nieuwszender Sky meldt dat er zeker zes mensen zijn omgekomen bij het ongeluk van gisteravond. Tientallen gewonden worden in verschillende ziekenhuizen behandeld. De premier van Schotland, Alex Helmond, reageert geschokt. Dit is een black dag voor Glasgow en for Schotland. Selman spreekt van een zwarte dag voor Glasgow en Schotland. Ondertussen gaat het zoeken naar mogelijke andere slachtoffers volgens politiecommissaris Stephen House door. Obviously there are people on the scene trying to make contact uh, with anyone who may be alive in the, in, at the scene. It is een onklare situatie op dit moment. In time, we Volgens Huis wordt geprobeerd om contact te leggen met de mensen die mogelijk nog in de pub aanwezig zijn. Of en hoeveel mensen er dan vastzitten in het café, is nog onduidelijk. Op het moment van het neerstorten van die helikopter gisteravond zouden er zo'n 120 mensen in de pub zijn. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. De Verenigde Staten willen een bijdrage leveren aan de vernietiging van de chemische wapens van Syrië. Dat staat in de verklaring van de OPCW, die toeziet op het verwijderen en buiten gebruik stellen van die chemische voorraden. Dat Amerika wil meehelpen was eerder deze week al uitgelekt. De chemische wapens worden vernietigd op een aangepast schip. Er hebben zich 35 bedrijven gemeld die die klus willen klaren. Halverwege volgend jaar moeten de chemische wapens van Syrië vernietigd zijn. De OPCW moet nog wel vaststellen of de aangesloten landen genoeg genoeg geld beschikbaar hebben gesteld om die hele operatie te bekostigen. Dit is het NOS-journaal met René van Brakel. Protest in Utrecht. De vakcentrale FNV begint in de, de campagne voor koopkracht en echte banen. De FNV is het oneens met de miljardenbezuinigingen van het kabinet. Nou, de vakcentrale verwacht 10.000 mensen. Zijn die er ook? Vragen we aan Rienkamer. Nee, ik, denk, ik denk het niet eerlijk gezegd. Uh, ik sta in al twaalf van uh, de jaarburgers uh, in Utrecht en uh, die is uh, nou, voor drie kwart vol. Het is natuurlijk moeilijk schatten, maar die 10.000 die zijn er niet. Ik denk ongeveer de helft, zo'n 5.000. Die zijn deels met uh, 120 bussen hier naar Utrecht gekomen en van de rest natuurlijk met de trein en met uh, de eigen auto. En ze hebben heel, heel veel vlaggen bij zich, dus daar zit ik nu tegenaan te kijken. Ja, en wat wil de v FNV nou precies? Nou, op, die, op die vlaggen staat de kreet, die je net ook al even noemde... de nieuwe slogan voor de CAO-onderhandelingen. Meer koopkracht en echte banen bezuinigen is geen werk. Dat staat op uh, nou, tientallen rode spandoeken hier, vlaggen die uh, wapperen. Um, het is de inzet voor de CAO-onderhandelingen. 3% wil de FNV erbij. En waarom? Omdat de FNV zegt... het gaat om, uh, om de koopkracht, mensen moeten weer meer besteden. Op die manier kun je de economie weer op gang krijgen... En het gaat tegenover het beleid eigenlijk van, uh, van het kabinet dat uh, de nieuwe ronde van bezuinigingen uh, gaat doorvoeren. Die 6 miljard, en daar is de FNV dus uh, tegen. Ja, nou begint die uh, hele campagne in de jaarbeurs. Maar wat gaat er nog meer gebeuren? Uh, de, de campagne begint hier. Het dus... is nu eigenlijk aan de gang. Je hoort de, de behoorlijk harde muziek op, uh, op de achtergrond. Zo meteen. Uiteraard ook FNV hoort in de Tom hier. En ook, dit de volgende deel uh, minister Asscher van Sociale Zaken. Daarna gaan uh, de FNV-leden met al die vlaggen uh, in optocht... Door Utrecht. Je zou kunnen zeggen: uh, oude tijden herleven. De FNV gaat weer demonstreren. Met heel veel vlaggen. En na een uurtje ongeveer zijn ze hier weer terug bij de uh, jaarbeurs bij in Utrecht. En als is deze manifestatie afgelopen. En dat is voor de FNV de aftrap voor de nieuwe CEO-campagne. Ringkamer in Utrecht, dankjewel. Gaan we naar Scheveningen. Daar heeft een uur geleden prins Willem-Frederik voet aan land gezet. De latere koning Willem I deed dat precies 200 jaar geleden in het echt. En vandaag werd dat nagespeeld om dat 200 jaar koninkrijk te vieren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en vele duizenden toeschouwers zagen het spektakel. En de moderne techniek hielp een beetje. Want door de onstuimige zee kon geen gebruik worden gemaakt van een sloep. Maar werd een landingsvoertuig ingezet. Een reportage van Menno Reemeyer. Ik kom van hoge hoog. ...dat de Fransen ons land aan het verlaten zijn. De prins staat op het punt om hier op Scheveningen... ...weer voet op Nederlands bodem te zetten. We gaan hem welkom heten aan de vloedlijn. Maar er gebeurt nog van alles op het strand. Nou, de Fransen worden verjaagd nu door het, door het volk. Een heel schouwspel voordat de prins aan wal komt op het ja. strand. En dan is het wachten tot... Uh, de prins komt om de, de Nederlandse vlag te hijsen hier, uh, hier ja. recht voor, denk ik. Want einde van de Franse overheersing is dit dan ook, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Komt u uit Scheveningen? Uh, nee. Maar nee, nee. oh, je kent het wel, het verhaal. Ik ja, kent het verhaal wel. Er ja. klopt alleen helemaal niks van, hè, wat hier gebeurt. <laughs> nee, er waren helemaal geen Fransen op het <laughs> strand. Nee, nee. Het waren maar een handjevol mensen die hier stonden, want het was vijf uur uh, in de namiddag donker. Ja, ja, Oké. Ja, okay. ja. Nou, en zo wordt er een hele uitvoering gegeven. En het is druk, hè? Ja, het is, het is best druk, zeker gezien het weer. Al hebben we heel erg geluk, want toen uh, de ceremonie begon uh, trok het open scheen het zonnetje. Dus ja. dat is ja, mooi, kan je niet ja. hebben. De Fransen verlaten het land en het oranje mag weer gedragen worden. Dit oranje en vertel van limburg stieren dat de punt op het punt staat om de Scheveningen te landen. Fort, hou! Een gezant wordt erop uitgestuurd om de notabelen in Den Haag, onder wie van Limburg stierum te laten weten dat de prins in het land is. Welkom terug op Nederlands bodem. Welkom terug in het vaderland. En als hij dan op de schouders van de vissers op een wagen is gezet, houdt hij voor de hoofdtribune voor de huidige koning Willem-Alexander zijn zijn eerste toespraak dank u, Jacob Pronk, is het niet? Alright. En met u alle Scheveningers en alle anderen die mij zo hartelijk welkom heten hier. Op ditzelfde strand van waar mijn ouders en ik... 18 jaar geleden alweer onvrijwillig zeekozen om in ballingschap te gaan. Gedwongen. En nu vandaag, zoveel jaren later heeft de warrior me naar de lage landen teruggebracht om het vaderland te dienen. Om het vaderland te dienen. Zo mij dat wordt vergund. De landing van prins Willem en Frederik op het strand van Scheveningen, rol van Huub Stapel. Straks verschijnt hij nog op het plein in Den Haag, waarna in de Ridderzaal het officiële programma begint. En de viering wordt vanavond afgesloten met een groot koninkrijksconcert in het Circus Theater in Scheveningen. In het noordoosten van Namibië is het wrak van het vliegtuig gevonden... dat vannacht van de radar verdween. Er zijn geen overlevenden gevonden. Een toestel met 34 inzittenden van Mozambique Airlines... was onderweg van Mozambique naar Angola. De zoektocht naar het vliegtuig werd vannacht... vanwege het slechte weer afgebroken. Sport. Bij de wereldbekerwedstrijden in Astana in Kazachstan... is de 500 meter bij de vrouwen geschaatst. Verslaggever Sebastiaan Timmerman... Nou, dan zag ik weer een goede prestatie van Thijsje Oenema... die het uh, in Noord-Amerika moeilijk had aan het begin van dit seizoen. Natuurlijk een moeizame aanloop kende, een plekje op haar arm werd gevonden. Dat bleek kwaadaardig dat speelde uiteraard toch lang mee bij Thijsje Oenema. Maar ze komt weer in vorm, ze komt op dreef. 37-98, ze wordt daarmee vierde... en doet langzamer zeker weer mee om de strijd om het podium. Jenny Wolff voor tweede, Ongafat Kolina... derde, Unema dus vierde. Ja, en de winnares, die is duidelijk. Hè? Opnieuw, Sangwali, 37-32 vandaag. Net geen barrecord in Astana, maar wel weer voldoende... voor haar zesde wereldbekeroverwinning dit seizoen op rij. En Bob Slayer, Edwin van Kalker, is het wereldbekerseizoen teleurstellend begonnen. In Calgary werd hij in de tweemansbob 18e niet goed genoeg voor een Olympisch startbewijs. Later vandaag komt hij nog in actie met de viermansbob. Dan nog even het belangrijkste nieuws van dit nws journaal VVD sluit zich niet aan bij de oproep van D66... tot een parlementaire enquête... naar spionage van de AIVD op internetfora. FNV zet op de Landelijke Actiedag in Utrecht... in op meer koopkracht en echte banen. En viering 200 jaar Koninkrijk begonnen. In Scheveningen werd nagespeeld hoe de latere koning Willem I aan land kwam. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Bas van Werven met Tros in Bedrijf.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 Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan. Nog maar één week bij Iwish op de Chance. Alle brillen van meeste ontwerpers als Mark Jacobs en Michael Kors... met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Kom dus vandaag nog naar Iwish en vraag naar de voorwaarden. Iwish op de Chance. Meer oog voor jou. Wie wij zijn, wij zijn Promovendum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 Tros in bedrijf. Bas van Ven. Ja, dames en heren, dit is inderdaad Tros in bedrijf. Goedemiddag. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. begin ik elke zaterdagmiddag met twee gasten terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. Deze week twee mooie gasten. Want ter eh, ene zijde Guus van der Vat, directeur van MSD, Merck, Sharp Doom. Eigenlijk zo heette ze vroeger Nederland. Een hele grote farmaceut, de grootste. Framer speler in ons land. En in de studio arbeidseconoom Ronald Dekker... verbonden aan de Universiteit van Tilburg. En u wellicht bekend. Hij zat hier eerder aan tafel. Hier Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van der Vatten, om met u te beginnen. Het was een moeilijk weekje voor MSD, mogen we zeggen. Um, u krijgt te maken, althans de Amerikaanse dochter... met de forse claims van gebruikers van NuvaRing. Een anticonceptiemiddel van u. Wat eigenlijk een ring is die je vaginaal inbrengt... en die hormonen afgeeft. Die moet je onder zoveel tijd verversen. Uh, uh, uh, mensen die dat spul gebruiken, die zeggen, en daar grenzen nu voor naar de rechter in Amerika... dat het trombose, en dus herseninfarcten bijvoorbeeld... of longembolieën kan veroorzaken. Want trombose is een bloedpropje dat zich ineens verspreidt in je lijf. Hè? Eh, daarnaast kondigde u in Nederland aan 140 banen te schrappen. Eh, ja, En u bent sinds 2011 de grote baas. Sinds die tijd alleen maar slecht nieuws? Nee, alleen maar goed nieuws eigenlijk. Als, als ik mag beginnen met, met uh, ja, uh, Dan kan ik eigenlijk alleen maar herhalen wat daar al uh, meerdere malen en overal over gezegd is. Mm -hmm. uh, alle anticonceptiemiddelen die kunnen in zeer beperkte mate die bijwerking geven. Ja. Uh, die tromboze, wat u, wat u zegt. Noevering is erop geen uitzondering. Uh, ik denk als MSD moet, moeten we... Heel duidelijk maken dat we erachter blijven staan dat de Noevaring echt een betrouwbaar alternatief is voor vrouwen die niet iedere dag een pilletje willen slikken. Maar toch, er is een risico dus dat je eh, trombose hierdoor oploopt. Wat een nare gevolgen kan hebben, herseninfarcten, longembolieën zijn niet, eh, niet dingen die je met een pleistertje bestrijdt. Het is een geneesmiddel en uh, deze bijwerking komt in zeer beperkte mate voor. Ja. Geldt dat voor alle anticonceptiemiddelen? Dat geldt voor alle anticonceptiemiddelen. En de oefening is dan ja. geen uitzondering. Want u kijkt naar hoeveel mensen dit zouden kunnen ontwikkelen... op een, op een testgroep van 10.000 merk. Waar praten we dan over? Hoeveel kansen is er dat je dit, dat ja, je nou, dit Ik krijgt? denk sinds de jaren 60 dat de anticonceptiemiddelen op de markt zijn gekomen. Mm -hmm. Dat er miljoenen vrouwen in, in onderzoek zijn geweest. Ja. En ook deze bijwerking is eigenlijk sinds die tijd al bekend. Ja. Nou wordt er In Nederland wordt dit... Dit, dit nieuwe ring 170.000 keer verstrekt, jaarlijks. Ja. In Amerika zijn er nu eens een class action, als dat het mooi heet. 2000 vrouwen hebben samen een claim ingediend. Verwacht u dat er ook claims komen in ons land voor vrouwen? Daar hebben we nog niets van gemerkt. Nog niets van gemerkt, maar nu dit uh, aandacht krijgt, vreest u dat? Ik vrees het niet, want uh, hè, zoals ik het zeg... Het is, het is een geneesmiddel dat voorgeschreven wordt door huisartsen. Ja. Daar zijn we uh, zeer goed bezig om die te informeren... wat, uh, wat de voordelen ja. en de nadelen zijn... Uh, dus de informatie is bekend. Oké. Okay. Naar het andere, want dit geeft altijd, hoe je het ook weet of imago-schade. Hoe gaat u dat voorkomen? Of beperken? Nou, imago-schade, ik, ik, ik denk het niet. Hè. Wij zijn overtuigd van. Ja, maar je hebt van de altijd productie... de connotatie van God. Je zou dat spul, als je het dus gebruikt, zou je er wel eens dit of dat mee kunnen oplopen. En dan kan u zeggen, de kans is super klein. Net zoals bij andere anticonceptiemiddelen. Maar op het moment dat je naam gekoppeld aan je bedrijfsnaam in de krant staat... en er komt zo'n zo lawsuit in Amerika los... dan is dat betekent dat die schade toch? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je blijft vertellen... hoe het, hoe het uh, product werkt. Hmm. Wat de voordelen zijn en wat de nadelen zijn. Ja. He, en dat het niet alleen dit product is... dat alle anticonceptiemiddelen deze bijwerking geven. Dan ja. nou, bent u actief bij het bedrijf in 140 landen... hoofdkantoor in Amerika. Hoe belangrijk bent u als spelertje in Nederland? Want dan zeg ik heel bewust spelertje. Bent u een heel kleintje of zijn wij toch een... Hele grote markt als het gaat om anticonceptiemiddelen voor u. We zijn op zich natuurlijk een, een, een kleine markt. Hè? Ja. Als we kijken naar de omzet van, van MSD <laughs> uh, wereldwijd is dat uh, 47 miljard dollar. Uh, daar is nog niet 1% van uh, maar, in Nederland. Nederland. Ja. Ja. Maar, maar toch substantieel. Nog want niet 1%, 1%. Nee, maar 1%. Is, toch is van, 140, 1 nee, maar van 140 landen actief, dan zeg je nou dan ben je toch een aanmerkelijk speler. Toch? Nou kijk, wat, wat mooi is van MSE is dat wij een distributiecentrum zijn en mm -hmm. exporteren naar 140 ja. landen. Ik denk dat we in veel meer landen nog aanwezig zijn dan die 140 ja, eigenlijk. Okay. We gaan straks ook praten, want u heeft een aantal productiefaciliteiten afgestoten, ook producten, business units afgestoten. Die 140 man die nu verdwijnen, die vertrekken bij een productieonderdeel toch? Uh, het, het, uh, die aankondiging van de week in Os, want dat is het tweede. Ja. Dat is het tweede onderwerp. Zo. Uh, is, is onderdeel van een wereldwijde operatie. Hè. Okay. Die is aangekondigd begin oktober. Waarbij gezegd is dat we 20% van de workforce... Uh Verminderen en 2,5 miljard willen gaan besparen. Ja. In het kader van efficiëntieslagen die we willen maken. Het goede nieuws is. En hoe, je... en hoe komt dat die efficiëntie? Gaat het makkelijker om te produceren? Hoe, waardoor is dat ingegeven? Of is dat puur een kostenmaatregel? Het is een kostenmaatregel. Ja. De, de, de inkomsten lopen terug door het verloop van patent. Mm -hmm. Dan moet je je aanpassen op je kostenstructuur. Ja. En dan moet je kijken waar kan je efficiënter kan werken. Nou, dat is in OS is daar een onderdeel van. Ja. Het positieve is dat we OS. Een soort sense of excellence maken voor alle hormonale uh, producten die we uh, produceren in de wereld. Ja, he, dus, dat is worldwide Uber krijgt een globale of een global uh, view dus vanuit Amsterdam. Juist, ja. he, dus dat is echt een belangrijke uh, productie eenheid uh, uh, gaat dat worden over, ja. over, over drie jaar uh, verspreid uh, en dat is denk ik pure winst ja. uh, en dat is het andere punt. Want dat geeft bestendigheid op de lange duur? Dat geeft bestendigheid uh, en daarnaast als we kijken hoe de timelines liggen, uh, zijn de veranderingen tot 2016 gepland. Waardoor je met natuurlijk verloop natuurlijk eigenlijk gedwongen ontslagen... zoveel mogelijk ja. probeert te voorkomen. En nu heeft een sociaal plan uiteraard met de vakbonden En we hebben een uh, erg goed sociaal plan dat, uiteraard nou, uiteraard. nou, Dat zal onze andere gast uh, aanspreken, uh, Ronald Dekker. Die is uh, namelijk van de Universiteit van Tilburg, arbeidsoconoom. Um, maar hij ja, bent econoom, uh, meneer Dekker, deze week. Een week waarin de arbeidsmarkt volop het nieuws was. Gisteren ja. heeft de ministerraad besloten of ingestemd althans met de hervorming van het ontslagrecht en de WW. De hervorming van het ontslagrecht betekent een versoepeling... als je het tenminste aan VNO-SW vraagt... en een vertraging in winst voor de werknemer... als je het aan de vakbonden voorlegt. Um, wat we nu gezien hebben, was u nog verbaasd... over hoe het wetsvoorstel er uiteindelijk uh, uitgekomen is? Nee, dat leek in grote lijnen wel op wat, wat er uh, ooit is voorgesteld... en ook wat is besproken waar ik bij was... in een rondetafelgesprek bij de Kamercommissie-SZW... Mm -hmm. Dus, dus daar zaten geen verrassingen in volgens nee. mij. En misschien zijn er nog hele kleine details zijn waar net iets anders is gedaan. Maar in grote lijnen was het het pakket zoals het naar de Raad van State is gegaan. Precies. Even dat sociaal akkoord voor de mensen die dat niet weten. Er is een sociaal akkoord, daar is heel lang over gepraat. Alle sociale partners bij elkaar, die spreken dan af hoe, de, ja, hoe onze arbeidsmarkt eigenlijk vlot moet worden getrokken. Kunt u in, in vijf zinnen uitleggen wat er nou afgesproken is? Uh, <laughs> uh, nou, misschien is meer ook. dan vijf zinnen nodig. Maar het, uh, uh, het idee was uh, dat we uh, iets gingen doen met de verhouding tussen vast en flex. Uh, dus er zou wat veranderen aan vast. Dat is dan de maatregel rond ontslagrecht. Ja, de mensen die echt een vast contract hebben. De mensen die dus een tijdelijk ja, contract hebben. Ja, een contract voor onbepaalde tijd heet dat, ja. heet dat officieel. Uh, daar, daar moest wat gebeuren. Ja. Uh, vond men aan, aan de ontslagbescherming uh, of het ontslagrecht. Uh, aan de andere kant had je mensen met een flexibel contract. Een tijdelijk contract of een ander vorm van flexcontract. En die moesten iets meer zekerheid krijgen. Dus je probeerde vast en flex in die zin dichter bij elkaar te ja. krijgen. Nou, dit pakket maatregelen is daarvoor bedoeld. Uh, daarnaast was er een, een grote wens om te besparen op de kosten van de WW. Uh, daar waren echt vrij vergaande voorstellen. Nog voor het sociaal akkoord de beperking tot de duur van één jaar. Dat is nu beperkt tot, tot twee jaar twee in het sociaal jaar, akkoord. Precies. En met nog nadere afspraken om misschien dat derde jaar... ook nog uh, in sectorafspraken uh, op te plussen. Dus nou, nou, al met al, uh, dat waren heel veel verschillende voorstellen. En die waren, uh, hadden hun samenhang in het sociaal akkoord. Ja. En, en de minister Asscher heeft besloten om, om dat ook als wetsvoorstel... als een samenhangend pakket ja, naar de Raad van State en nu naar de Kamer te sturen. Ja, zullen we even luisteren wat hij vanmorgen zei in Kamer breed over het, over het sociaal akkoord. het sociaal akkoord. Kijken we even naar de techniek. En als het goed is, dan staat dat quoteje nu voor. Minister Asscher. De verbetering van de, van de positie van flexwerkers is echt een van de, van de pijlers van deze wet... En dat gebeurt niet met één maatregel, maar met wel een hele reeks van dingen. Want als je inderdaad maar één ding zou veranderen... dan blijft de praktijk zoals die nu is, en zoals u, en, en, en stop hem terecht beschrijven. Maar die hele arbeidsmarkt gaat veranderen. We maken het voor een werkgever aantrekkelijker om iemand dat vaste contract aan te bieden. Die uh, werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen... als ze zo'n werknemer na twee jaar een vaste dienst nemen. Op dit moment kunnen ze mensen vaak nog via de draaideur even drie maanden eruit... en dan weer door. Uh, dat is straks niet meer mogelijk. Want daar zal zes maanden tussen moeten zitten. Nou, dat klinkt als een hele uh, grote stap in de goede richting. Uh, sommigen noemen het de grootste hervormingen. Daar zal de minister als je zelf ook van de doordrongen zijn op de arbeidsmarkt. U noemt het in de volkskant van gisteren klein bier. Ja, en, en wat ik, ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoelde. Het, het, het was, uh, je moet niet te veel verwachtingen hebben... van wat dit op de arbeidsmarkt teweeg gaat brengen. Mm -hmm. uh, het zijn uh, voor juristen en, en beleidsmakers misschien majeure wijzigingen. Alleen als je gaat kijken hoe die arbeidsmarkt functioneert dan gaat er niet zo heel veel veranderen. Er gaan een aantal mensen gaan nu in plaats van na drie jaar... na twee jaar van hun baas door van... sorry, we gaan niet met je verder... want we durven het vaste contract niet aan. Mm -hmm. Dat is het negatieve gevolg. Ja. Als het Bij sommige bedrijven waar het wat beter gaat... gaan die mensen misschien iets eerder een vast contract. Ja. Nou, dat is in de marge. Uh, en dat is, uh, ik, ik, ik onderschrijf het doel. Hè, dus die flex Flexibilisering, dichterbij ja. vast te brengen. En, uh, en tegelijkertijd iets aan vast doen. Waardoor uh, niet alleen mensen die uh, um, uh, heel lang in dienst zijn... en een hele grote ontslagvergoeding krijgen. Maar ook mensen die wat korter in dienst zijn. Toch ook iets mee, zodat, hij, gaan, de, ja. zodat ja. er iets gelijk getrokken wordt. Dus uh, zeg maar, het, het, het, het streven onderschrijf ik. Alleen dat is... In een arbeidsmarkt, die laten we dat niet vergeten, is tot zes jaar geleden fantastisch functioneert. De laagste werkloosheid van Europa. En de problemen die we nu hebben, die komen niet omdat die arbeidsmarkt niet deugde. Die komen omdat er een enorme vraaguitval is geweest. We hebben een crisis gehad, daarna zitten we in een voortdurende recessie. Er zijn bezuinigingen, er zijn lastenverzwaringen. Dat veroorzaakt de werkloosheid. Niet, niet omdat de arbeidsmarkt niet nee, nee, Precies. We gaan daar straks nog uitgebreid over praten. Ook uh, over flexibilisering. U heeft veel flexwerkers volgens mij, meneer Van der Valt, in de bedrijf. Hè? Dat valt uh, reuze mee. Percentueel? Uh, dit heb ik niet in mijn hoofd zitten. Dus dat is een, een mooie strikvraag. <laughs> nee, in, in, in, Industriële bedrijven <laughs> hebben meestal een, een kleinere flexschil... dan dienstverlenende bedrijven. Ja, ja, dus, ja, precies. Ik snap dat da, wel. Da, dat is ook heel duidelijk, ja. ja. Maar daar gaan we zo verder over praten. Eerst gaan we, praten met, uh, gaan we terug met ons weekoverzicht. Hè, begin van de week. Weekoverzicht. Weekoverzicht. weekoverzicht. En in het begin kwam uh, van deze week kwam minister Dijsselbloem van Financiën... met een directe boodschap aan de banken. Ik wil die perverse prikkel eruit halen... waarbij banken puur gericht om maar die bonus te halen... veel te veel risico's nemen. Een bank moet gewoon dienstbaar zijn aan de samenleving... aan de Nederlandse economie. En dat kan met een stuk minder variabele beloning ook. In Nederland verdienden vorig jaar 27 bankiers meer dan een miljoen euro. Samen krijgen zij ruim 51 miljoen euro aan bonussen. En dat betekent dus werk aan de winkel voor de minister. En over de minister gesproken, de oud-minister van Financiën... tegenwoordig topman van ABN AMRO Gerrit Zoom... die verdient rond de 7 ton, heeft hij ooit gezegd. Hij blijft 2015 zien als het jaar waarin de bank naar de beurs gaat... maar het kan ook een beetje later worden. Dan moeten wij er klaar voor zijn. En dan moet je wel kijken of dat inderdaad het goede moment is... Het dus is ook geen man overboord als het een half jaar of een jaar later is. Ja, je weet nooit. Vanuitstel kan afstel komen. Maar het zal ook afhangen van de marktomstandigheden. Ja, en we waren er in Nederland zo trots op. Hè? Die triple A's rating. De triple a status die we hadden. Prachtige kredietwaardigheid. We zijn hem kwijt. Onze kredietwaardigheid is niet meer voldoende. Minister Dijsselbloem die zit nog steeds een beetje in de ontkenningsfase. We zijn eigenlijk nog steeds een triple A-land. Omdat twee van de drie rating agencies uh, uh, ons echt als triple A uh, reten. En eentje heeft ons nu afgewaardeerd naar AA+. Dat is het op één na hoogste niveau. Ja, maar de anderen die zijn ook al een beetje met negatieve vooruitzichten met die aaa staat. Maar toch, de beurzen blijven kalm onder het nieuws. Hoogleraar-economie Sylvester Eivinger, die ziet wel een belangrijk signaal. Die rating agencies, Standard Poor's, maar ook Moody's en Fitch, dat zijn een beetje de weermannen die op zich zeggen, daar komt een storm aan. En de financiële markten hebben weinig vertrouwen in het kabinetsbeleid, omdat bezuinigen en nivelleren alleen maar ten koste gaat van de economische groei. Minder cool blijft directeur Ronald Kahn van het kledingbedrijf Coolcat niet... hoewel je me die naam anders zou verwachten. De minister is net als een zeemeeuw. Ze schrijpt op je hoofd en dan vliegt ze door. Ja, het is zeemeeuwmanagement, zoals dat wel eens uh, gericht. Hij richt zijn pijl op minister Ploemen van Buitenlandse Handel. Volgens haar wil Coolcat geen contract ondertekenen... dat zorgt voor betere werkomstandigheden in kledingfabrieken in Bangladesh. En, we hebben het er al over gehad, volgens de deskundigen... werd het tijd om de arbeidsmarkt op de schop te zetten. Het ontslagrecht wordt versoppeld, zegt het kabinet, maar in feite... Verandert er dus niet zo heel veel, zegt arbeidsrechtadvocaat Stefan Sagel. Je kunt in de eerste plaats als werkgever naar het UWV gaan... om een zogeheten ontslagvergunning aan te vragen. Of je kunt naar de rechter gaan om ontbinding te vragen. Nou, dat maakt het Nederlandse systeem vrij inflexibel. En dat blijft gewoon zo in het nieuwe systeem. En dan de ZZP'er, oftewel de zelfstandige zonder pensioen... of zonder personeel, nee, zonder pensioen. Want er komt een speciaal pensioenfonds voor freelancers. En dat is broodnodig, zegt Linde Gongrijp van FNV Zelfstandigen. Er is zeker behoefte aan zo'n fonds. Want als je kijkt naar de cijfers, dan heeft nog geen 50% van de CCP'ers iets geregeld voor hun pensioen. En dat betekent dat een hele grote groep, honderdduizenden mensen, dus helemaal niets geregeld hebben. Nee, en die ziet u straks over tien jaar met een panfluit in de straat. met elkaar samen muziek maken waarschijnlijk. De Nederlandse winkelstraat, overigens, stromen dit weekend helemaal vol voor de laatste cent inkopen. Een fenomeen dat gisteren al in Amerika speelde. En toen was het Black Friday. En dat is altijd de dag waarop winkels in Amerika massaal met prijzen stunten. Je hebt to be first. Als je niet first, je last. Like the Legos, they want $50 dollars each. They're only 20 bucks. The Hot Wheels are only 60 cents, and it's a lot of savings. En dan nog deze jongen. Ja, het klinkt alsof hij ogenoog oog stond met zijn eerste grote liefde, maar het gaat helaas toch echt om iets anders. Ik was er gewoon even stil van. Ik wist gewoon echt niet wat ik moest zeggen. Maar het ging. Ik, ik het leek gewoon als de maat gewoon even stil stond, gewoon tien seconden lang of zo. Ik wist echt gewoon niet wat ik moest vertellen, wat, wat ik moest zeggen. Ja, Jeffrey wilde solliciteren bij een elektronica-concern. Uh, hij werd geconfronteerd met de echte afwijzing voor zijn sollicitatie. Behalve dat hij geen computerkennis had, had hij met name... zo zei de HR-manager tevens bedrijfsleider van het bedrijf... haalt hij last van een donkere huid. Hij was tussen haakjes neger. Dat mailtje dat werd helaas naar hemzelf toegestuurd... omdat hij wel computerkennis had en de man die hem niet wilde aannemen... dus kennelijk niet. Weekoverzicht, weekoverzicht... Dat deed pijn. In de studio praat ik verder met arbeidseconom Ronald Dekker. En Guus van der Vatten, CEO van farmacieproducent uh, MSD. Uh, ja, hoorde het al even in het weekoverzicht. Een medewerker van een elektronica bedrijf uit Arnhem heer, heeft zich discriminerend uitgelaten richting een jongen. die solliciteerde op een stagefunctie. In het mailtje staat er dat die werknemer uh, uh, stuurt. Heb nog even gekeken, is niks. Ten eerste een donker gekleurde. tussen haakjes neger. En op zijn cv weinig tot geen ervaring met computers. Ja, het mailtje belandde dus per ongeluk. Bij die afgewezen stagiair een rel was geboren. Uh, ja, maar de dekking in uw boek Schaarste bestaat niet. Want dat heeft u gemaakt. Er staat uh, hoe kunnen arbeidsmarktdoelgroepen overtuigd worden van een werkgever en baan. Nou, deze jongen was overtuigd, de werkgever niet. Uh, komt dit nog veel voor? Misschien een rare vraag aan de arbeidseconoom. Maar u heeft toch wel. Uh, nou visie? Ja, kijk, discriminatie is een wezenskenmerk van de arbeidsmarkt. En uh, discrimineren op gebrek aan kennis mag. Ja. Dat doen we. He, dat doen alle personeelsfunctionarissen Absoluut. bij alle bedrijven. En dan kan je je voorstellen: computerkennis, dat is iets wat je moet hebben. Om, nee, ja. de, uh, dus uh, alleen ja, de, die andere vorm van discriminatie. En dat, of dat nou uh, ras, uh, huidskleur. Uh, godsdienstige overtuiging, uh, seksuele geaardheid, leeftijd is. Dat mag niet. Nee. En dat gebeurt ook. Ja. En uh, hoeveel dat gebeurt. Dat is altijd een beetje koffiedik kijken. Want dat doen mensen niet in het, in het openbaar. Uh, er besta bestaan af en toe onderzoeken. Waaruit blijkt dat als je met een Nederlandse naam solliciteert. Dat je meer kans hebt om uitgenodigd te worden. Dan, de dan de de je met een Marokkaanse zijn. naam. Precies. Nou, uh, het, het bestaat. En dat heeft te maken. Met een, met een vrij menselijk uh, ding. Dat je het liefst mensen uitnodigt die je kent of denkt te kennen. Uh -huh. En uh, mensen die dan niet op je lijken, die nodig je niet uit. Dat, dat is niet goed te praten. En dat, uh, daar doen werkgevers zichzelf ook mee tekort als ze het doen. Maar ze doen het wel. Ja, het is heel menselijk ook. Ja. We doen het eigenlijk allemaal. Uh, ja, zelfs Gordon. Ja, ja. ja heel doel. Ja. Ook een mooi voorbeeld trouwens. Ja. Meneer van der Vat, hoe zorgt u ervoor dat er niet gediscrimineerd wordt bij MSD? nou, nou wij, wij gaan uit van, van de kwaliteit van mensen. Hè? Ja. En verder niet wie, wat of hoe ze zijn. Eh... Uh, uh, de kwaliteit van het werk dat bepaalt uh, of iemand doorgaat uh, ja. of uh, anderszins behandeld wordt. Maar er zijn er richtlijnen inderdaad over... Uh, als er, stel dat er een, een andere een niet-Nederlandse naam voorbij komt. Kijkt u daar dan expliciet? Nee, er zijn, geen, er naar. Er zijn geen richtlijnen voor. Nee. Ja. Uh, er wordt gekeken naar, naar het cv. Mm. Wat, wat heeft de persoon te bieden? Ja. En daar wordt uh, een afspraak op gemaakt. Ja, maar je zou, je zou, je zou nog... En ik, ik weet niet of dat gebeurt. Maar je zou iets actiever kunnen zijn. Omdat je die, dat menselijke gedrag onderkent. Ja. Zou je kunnen zeggen dat je er iets scherper op let. Dat mensen die zo'n afwijkende naam. Of een afwijkend profiel hebben. Dat die toch heel serieus genomen worden. En, en dat, is, dat is best lastig. Want dat lijkt dan al gauw weer op positieve, positieve discriminatie. discriminatie. En dat exact. wil je dan eigenlijk ook niet. Maar het, het is omdat je onderkent dat wanneer Pietje weggaat... dat mensen ernaar streven om een Pietje terug te halen... dat je actief op zoek gaat dat dat ook een Ahmed zou kunnen zijn. Ja. Dat is... Wel Pietje ook weer een hele verkeerde consultatie heeft. In zijn ik uh, ik, uh, ik het merk het nu ook. Ja, ja het, is, het blijft heel ingewikkeld politiek correct zijn. Ja, ja, Pietje is politiek correct toch? Ja, ja, ja, ja wel. Ja. als die maar geen kleur heeft. Nee, maar. precies. ZZP'ers dan heren. De organisatie van ZZP'ers verwachten dat er binnenkort groen licht komt voor een speciaal ZZP'ers-pensioenfonds. Een vrijwillige regeling waarbij zelf de ZZP'er kan beslissen hoeveel premie die inlegt. Nou, we weten nu allemaal, meneer Dekker, dat ZZP'ers dus geen premie in. Dat doen ze niet. Ze zeggen wel dat ze geld wegleggen voor de oude dag. Maar uh, wat is uw ervaring? Uh, zit, uh, de, ik heb, uh, ik heb geen ons. ervaring als ZZP'er... maar ik, ik heb wel onderzoek gedaan naar ZZP'ers. Ja. En uh, het probleem is dat ZZP'ers... of geen financiële ruimte hebben... om überhaupt iets opzij te ja. leggen. Er is dus echt, een, echt een substantieel uh, deel van de ZZP'ers... dat gewoon... Uh, net rondkomt dus geen geld heeft voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering... en niet voor pensioenopbouw. Dus eigenlijk onder hun marktprijs aan het werk is, goed gezegd. Uh, ja, de, die doen eigenlijk de dingen verkeerd. Ja. Uh, uh, maar goed, dat is wel uh, de uitkomst, dat is wel een gegeven. Ja. En dan is er uh, een groep uh, die denkt, nou ja, weet je... morgen is morgen, ik leef vandaag. Uh, en die, uh, dat is een vorm van kortzichtigheid die we bij werknemers zeggen... We daarvan. dat mag niet, je moet verplicht pensioen sparen... Ja. En, er is, en het is goed dat er nu een, een, een, een, een regeling komt voor ZZP'ers die dat willen. om op een redelijk betaalbare manier. en passend bij hoe zij geld verdienen. pensioen op te bouwen. Wordt dat dan een succes? Zeker als je dit, deze opmerking eerder in aanmerking net. Nou, dat, dat is dus moeizaam, want niet, niet alle ZZP'ers zullen zich deze regeling kunnen gaan veroorloven. Ja. En er zullen ook nog steeds ZZP'ers zijn die denken, weet je wat, ik spaar lekker voor mezelf en ja. aan mijn leven geen pensioenfonds Polonaise. Ja. Ja. We zullen het niet percentueel houden, meneer Van der Veldt, maar heeft u ZZP'ers in dienst? Ik heb het natuurlijk zitten denken. Ja. Ik denk, die, die vraag ja, komt. Die komt. Uh, we hebben daar, wat ik, wat ik weet, twee in, uh, in twee. Haarlem. Ja, dus ja. ik weet niet in de, in de productieafdeling. Ja. Maar ik denk dat, dat het eigenlijk uh, gecentreerd is in Haarlem. Daar hebben we er twee. Waarvan er één inmiddels in vaste dienst is, uh, is gekomen. Hm. Dus daar is het probleem opgelost. Ja. Uh, en de andere die zal per einde weer weggaan. En die heeft naast het ZCP schap bij ons ook een eigen bedrijf. Dus ik neem aan dat daar ook het pensioen geregeld is. Ja, dat hoop ik wel voor. Dan anders ja. heeft hij zijn eigen ik bedrijf maandag als pensioen. Ja, ja, dat is nooit weg. Ja. Maar Vindt u dat? Denkt u dat het werkt? Dat u kent ongetwijfeld meer zzp'ers. Ja, nou, ik, ik denk, uh, wat, ik, wat ik gezien heb aan zzp'ers... dat is meestal uh, een bewuste keus. Ja. Hè, dat die mensen zelfstandig uh, willen opereren. Uh, prima, maar dan vind ik ook dat ze hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen... als het gaat om pensioenopbouw. Ja. Niet in de week zich, het week wel het nieuws deze week. Voor het vijfde jaar op rij investeren Nederlandse bedrijven minder in innovatie. Uh, Nederland pakt 1,4% van het uh, bruto binnenlands product en gebruikt dat voor R&D, terwijl het bij andere landen rond 3% ligt. Zo zegt de Erasmus-concurrentie- en innovatiemonitor, die door de Erasmus-universiteit wordt uitgevoerd. Dat is de Rotterdamse universiteit. We hebben hier een Tilburger aan tafel. Uh, Klopt dat? Kloppen die cijfers al eerst met Ja, ja. Er wordt structureel onderzoek gedaan naar hoeveel bedrijven mm -hmm. in, in landen aan, aan research and development uitgeven. Ja. En Nederland uh, loopt daarin niet voorop. Uh, en dat is maar eens te meer vastgesteld. Ja, dat rapport zegt dat concurrentievermogen van ons, ons land komt er meer ernstig onder druk. Klopt dat? Nou ja, dat vind ik moeilijk. Ik heb, ik heb ooit in Delft gewerkt en daar onderzoek gedaan... Naar, naar research and development en wat dat dan vermag... voor omzet met nieuwe producten. Mm -hmm. En het probleem met research and development is... dat je niet van tevoren weet wat daar precies uit gaat ja. komen... in termen van omzet. Ja. Dus dat is een risicovolle aangelegenheid. En als je slim bent, kan je ook geld verdienen... door weinig R&D te doen. He, dus het hoeft niet de kosten te gaan van de economische groei. Maar als je een kennis-economie, een innovatieve economie wil zijn... ontkom je er niet aan om toch vrij riant... In te en, zetten en, op en, innovatie. Ja, en, en, en, en omdat je niet weet wat, het, uh, wat hetgeen is... wat in de toekomst je verdienmodel gaat worden... moet je ook breed Precies. en fundamenteel onderzoek doen. Nou, daar hebben wij het topsectorenbeleid voor. Dat is dan keurig netjes in negen blokjes opgehapt. En voor de rest hoeven we niet te innoveren. Dat is mooi, hè? Nou, ja, kijk, het probleem met de topsectoren is dat je dan kiest van, nou, die sectoren die gaan het doen in de komende twintig ja. jaar, en dat weten we niet. Nee. Dus, dus, dat, dus dat, dat is een toch een poging van de overheid om de winnaars van de toekomst aan te wijzen, en ja. dat kan de overheid niet. Nee, klopt dat, meneer van der Walt? Nou, een van Want de topsectoren, een van die negen sectoren is life science en health, dus Precies. dat uh, is dat in ons straatje. Um, en ik moet zeggen, over dit onderwerp, we hebben in Nederland hele goede researchers. Hey, laat dat. Even duidelijk zijn. Top van de wereld. Uh -huh. uh, het probleem uh, ligt ergens anders. Wij investeren ook per jaar 80 miljoen uh, euro in Nederland. Uh -huh. In research. Hoeveel procent is dat van uw uh, huishouding? Uh, dat zit ook weer rond die 1 procent. Ja. Want wij uh, hebben, 80, uh, sorry, we hebben 8 miljard per jaar aan uh, dollar in, uh, in research en development wereldwijd. Uh -huh. Juist. Dus dat zijn gigantische bedragen. Wacht even maar, dat is 8 miljard op 48 miljard omzet. Zei je net, hè? want dat is totaal. 47 miljard. 47 ja. miljard. Ja. Nou, dan kom, je op, dan kom je op veel meer. Hè? Dan, dan, dan praten we over bijna 20 procent. Van de totale RD Van de totale, omzet. precies. Ja. De totaal R&D is dus nee. 120 procent. Nee, we hebben het hier over 1,4 procent van de BNP. Nee, ik bedoel, ik bedoel die, 8, die, we, die 80 die we in Nederland investeren ja. als bedrijf... is 1 procent van de totaal aan investeringen wat we wereldwijd doen. Exact. Maar als we kijken naar de Nederlandse omzet... hoe groot zitten we dan? Waar praten we dan over? Uh, dan Oorop is dat verschil. veel meer. Ja, uh, We zitten op uh, 300, dus reken maar door. Ja, nou, reken maar door. Nou, dat is over, <laughs> ongeveer, ongeveer 25 procent. Meer dan een kwart van ja, Nederland. Ja, ja is dat is heel veel. Ja. Ja. Het probleem is, denk ik, de wat langere termijn. Want wij investeren om, om nieuwe oplossingen op, op geneesmiddelengebied te, te ontwikkelen ja. te vinden. Um, dus dat is aan de voorkant. Je probeert ja. nieuwe dingen te ontwikkelen. Aan de achterkant moet dan daar wel, als er wat uitkomt, een markt voor zijn. En dat is het probleem in Nederland. Die markt die is zeer conservatief. Ja. Wij moeten vijf jaar wachten totdat producten door huisartsen voorgeschreven worden. Want ze zeggen eerst vijf jaar maar eens aankijken. En daardoor verliezen we... Uh, een enorme potentie. Uh, aan de ene kant natuurlijk economisch, maar aan de andere kant ook op gezondheidsgebied. Is hè? Nederland er uniek in trouwens? Het is, een, is, is absoluut wachten. uniek. Ja? Ja. Want in andere landen is die adaptatie, dit, het, het oppakken van nieuwe middelen veel sneller. Vele malen sneller. Okay. Het grootste product van, van MSD in de wereld, dat is een diabetesproduct. Ja. Uh, heeft een enorme penetratie. Enorm succesvol in de behandeling van die diabetes. Mm -hmm. In Nederland komt dat praktisch niet van de grond. Juist door de, deze reden. Oké, okay. life science en healthcare. Even terug naar die topsectoren. Wat ja. vindt u van het beleid? Want men met name wat u doet gaat ook over fundamenteel onderzoek. Ja. Uh, dat, dat ga je toch een hoop missen als je dat keurig netjes inkadert in negen silootjes. Ja, dat is mijn, ik, dat is mijn innovatie, mijn dat is juist dat je die vrijheid moet ja. geven. En, en, en dat komt uit de vrijheid naar ja. voren. En dus niet eens met, die top, niet met dat topsectorenbeleid nee. eens? Uh, ik denk het niet, nee. Nou, nee, dat vindt u geen goed plan? Nee. Nee. Mooi. Uh, we gaan eventjes zo verder praten, uiteraard over innovatie. Want u zegt het al, een groot deel van, u, van uw omzet gaat daarin op. Uh, uh, er worden een hele hoop mooie dingen bedacht. En heeft u daarnaast ook nog het hele, het octrooirecht uh, uh, uh, uh, niet mee. Je moet twintig jaar, heb je exclusiviteit en terwijl je ontwikkelt moet je al de markt in en verlies je eigenlijk time to market... en kan iedereen eh, verder jouw pilletjes gaan namaken of je middelen. Nou, Daar gaan we straks over praten. Eerst naar de column... en die komt deze week van Financieel Geograaf Ewald Engelen. Ik voorspelde het al in september. Nog voor kerstmis is Nederland zijn AAA-rating kwijt. En zo geschiedde. Gisterenochtend maakte Standard Poor's bekend... dat het de Nederlandse staatsschuld met onmiddellijke ingang afwaardeert. Van 3 A naar AA+. Daarmee is het falen van Rutte compleet. Niet alleen wil het begrotingstekort maar niet slinken, de staatsschuld maar niet krimpen en de groei maar niet aantrekken. Nu zijn we ook nog eens die heilige drie aartjes kwijt. Terwijl het de afgelopen drie jaar toch echt de stok is geweest waarmee de burger is geslagen. De teneur was, we kunnen ons een ruimer begrotingsbeleid... stomweg niet permitteren omdat de kredietwaardigheidsbeoordelaars... en dus de beleggers ons onmiddellijk zouden afstraffen... waardoor we alleen maar meer zonder geld, lees rente, zouden moeten betalen. Het heeft niet mogen baten. Sterker nog, Nederland verliest zijn toprating niet ondanks Rutte... maar dankzij Rutte. Lees maar mee... De afwaardering weerspiegelt onze inschatting... dat de groeivooruitzichten voor Nederland slechter zijn dan verwacht... en dat de reële groei per hoofd van de bevolking... structureel zal achterblijven bij die van andere economieën... met een vergelijkbaar ontwikkelingspeil. En de rest van het rapport laat er geen misverstand over bestaan... hoe dat komt. Door een verwaarloosde huizenzeepbel te hoge private schulden en een overmatige fixatie op staatsschuld... en begrotingstekortreductie op de korte termijn. Met alle gevolgen van dien slinkende bestedingen, stijgende faillissementen... oplopende werkloosheid en een begrotingstekort... dat daardoor maar niet kan worden ingetoomd. Wat een prutsers! Zij Ewald Engelen, financieel geograaf. Terug te luisteren op onze website trotsenbedrijf.nl. In de studio arbeidseconomen Ronald Dekker en Guus van der Vat... CEO van farmacieproducent MSD. Uh, ja, heren, we verliezen onze toprating niet ondanks Rutte... maar dankzij Rutte, zegt Ewald Engelen. Even politieke uitspraak, meneer van der Vat. Wat vindt u? Eh... <laughs> uh... Ja, ik, dat, dan kan je de vraag stellen: P van de AVVD is dat mm -hmm. wat het land op dit moment nodig heeft? En ja. Daar heb ik mijn vraagtekens bij. Heeft vraag. <laughs> dus we verliezen inderdaad dankzij Rutte. Want te weinig. De, nou, het komt kabinet, te weinig uit, ik denk dat, het, dat je het kabinet je moet trekken. Ja? Ja. Ja? Maar ligt het nou alleen aan het kabinet of ook aan, de, aan de, het feit dat het kabinet niet slagvaardig kan zijn, omdat er. Telkens coalities moeten worden gesloten, gelegenheidscoalitie. Nou, het ligt nooit aan één ding of aan één persoon of ja. aan één kabinet. Uh, ik denk wel dat, dat, dat Ewald Engel gelijk heeft en dat het rapport van Stent en Poors gelijk heeft... dat, uh, dat het uh, bezuinigen of vooral uh, lasten verzwaren om ja. maar krampachtig aan die tekortnorm te willen doen... dat ja. dat nadelig is geweest voor, voor het herstel. En het zegt elke economie aan tafel en nog steeds is Den Haag... Heel strikt aan die drie Ja, maar goed, de, Nederland heeft natuurlijk al uh, drie, vier jaar lopen te roeptoeteren... dat al die landen in Zuid-Europa aan die tekortnormen moesten. Nee, dus nou moeten we zelf ook. Ja. En, uh, je hebt jezelf een beetje vastgeluld, zeggen mm -hmm. we in Rotterdam. Oh, de, dus je kan er niet onderuit. Ja, hadden wij Berlusconi gehad, dan waren we ook al lang de andere kant uitgeluld. Nou, dus, dat is dan, het verhaal. dan, dan hadden, we, hadden we ook nog problemen gehad. Maar dan hadden we in ieder geval niet extra problemen erbij gecreëerd... Ja. door onbekookt lassen te verzwaren om ja. maar aan die tekortnormen te voldoen. Rutte moet een beetje meer boenga-boenga worden. Dat is het verhaal. Ja, dat zou in allerlei opzichten heel goed zijn. <laughs> hmm. Voor hemzelf ook. Uh, heren, we gaan even nog, even nog kort naar, naar MSD. Ik zei het al, uh, uh, meneer Van der Vanden, want het is heel moeilijk om... Uh, als je die research development doet met al die mensen, die joint effort... hoeveel, hoeveel ideeën start zo'n organisatie nou als je praat over tien jaar? Wat komt daar uiteindelijk aan, aan goed en, en omzet genererend product uit? Kunt u dat vertellen? Nou, dat is gigantisch breed. Hè? Ik, heb, ik heb daar niet aantallen. Mm -hmm. uh, ik heb daar wel bedragen bij. Uh, die, die, die, die algemeen bekend zijn. Ja. En er wordt gezegd, een geneesmiddel ontwikkelen... dat kost ongeveer 1 miljard. Mm -hmm. Maar als je alles optelt... van alle fa uh, failures erbij... Uh, dan zijn er, producten, zijn er geneesmiddelen... die uiteindelijk voordat uh, die op de markt komen... 11 miljard gekost hebben. Ja, dus dat zijn gigantische bedragen. En dan moet je het gaan terugverdienen. Want dan heb je nog geen cent verdiend. En dan uitgeven. moet je het gaan terugverdienen. Ja. Ja, ja. Nou, dan om, loop... die, om die volgende producten ja. weer te kunnen ontwikkelen. Ja. ja. En dan loop je natuurlijk tegen de grenzen van het, van het haalbare aan. want We weten Pfizer, grote concurrent in Amerika... die heeft Viagra. Dat is dat middeltje waarmee je... Uh, uh, libido wat kunt, kunt verhogen... ...het fameuze uh, uh, vierkant hoe heet dat... ...het, het wiebertje, het blauwe wiebertje nou, uit Amerika... Beetje, ja. uh, ...dat mag inmiddels uh, door iedereen worden nagemaakt, hè? Daar is het patent van voorlopig. Ja, ja, precies. En ja. dan is het ook klaar, hè? Dan bent u gewoon aan de wolven overgeleverd... ...die zelf pillen kunnen draaien? Uh, nou, de wolven overgeleverd vind ik, vind ik heel negatief gesteld. Hè? Dan, dan kan iedereen dat, product op te, uh, dat, dat geneesmiddel op de markt brengen... Uh -huh. uh, is dat positief of negatief? Ja. Uh, ik denk dat we jarenlang groepen hebben als geneesmiddelindustrie dat uh, we moeten het of Innovation creëren. Dat betekent, inderdaad, er is een periode dat er patent is, ja. dat je, uh, je je investering in de research kan, kan terugverdienen. Is dat patent voorbij? Dan kunnen de prijzen omlaag. En dan uh, kan daar die efficiëntieslag gemaakt worden. Dan moet in Nederland zijn weer... doorgeslagen. Ja. Dat is het probleem. Want de prijzen in Nederland die worden extreem laag. He, als, je, als je vergelijkt met Polen, waar ik ook, ook gewerkt heb, daar blijven die prijzen op, en in Oostenrijk ook, op ongeveer 70%, he, dat gaat dan naar 50% van zeg maar de originele prijzen. Mm -hmm. In Nederland gaat dat naar 5% of lager. Ja. He, dus dan is het eigenlijk ook voor de, voor de uh, generica-producenten uh, ja. moeilijk om. Generica-producenten, dat zijn de. Ja, dat zijn de De namaak, uh, nee, of dat, de dat de zijn namaak. dus. Ja. Zeg maar die. die ja, ja, Want de, de, wolven. de wolven. Ja, de wolven. Nou, niet de namaken via... ja. ja. het van het zijn Het is hetzelfde product, maar er zit geen patent meer op, dus iedereen kan het dan maken. Ja, ja precies, precies. Ja. Maar daar nou, moet je je dan tegen het, het kunnen wapenen, maar kan dus niet. Hm. Nou, dat is effect of life. Op dan. zich is ja. dat effect of life. De vraag is alleen: moet je zo laag gaan met die prijzen ja. nadat het patent is afgelopen? Dat is, dat is, dat is een politieke beslissing. Nou, het is altijd interessant om, uh, om bedrijfsleiders van grote bedrijven over marktwerking te horen klagen. Mm -hmm. Maar dit, dit is een bedoeld effect van marktwerking in de, de geneesmiddelenverstrekking. Uh, en daar, daar uh, klagen zowel apothekers als farmaceuten over. Uh, maar uiteindelijk is dat ook een, een interessante besparing die je kan inboeken op de kosten van de gezondheidszorg. Nee, dat, is, dat, is, dat is helemaal waar, hè? maar dat op zich rijmt dat weer niet met de headroom voor innovation. Nou. Nee, Want maar de innovatie het, maar goed, moet er dan ook het, komen. Ja, maar het, het is, het, ik, ik, ik gun uh, de farmaceutische bedrijven hun headroom van harte. Alleen uh, nou, u, en u geeft wel. ongelooflijk veel uit aan research en development, maar u geeft minstens zoveel uit aan marketing. En eh, ja, het, de, de, dat is ook de vraag. Hè. En, en, uh, en anderzijds, het octrooirecht beschermt u ook in die exclusiviteitsperiode... om te zorgen dat u als enige de kunt. Nee, nee, nee. nee ik, dat is het, het verhaal. Nee, u, u, u, nee, u hoort mij absoluut niet klagen nee. over dat die prijzen omlaag gaan. Nee. Waar u mij over hoort klagen is dat het lang duurt... voordat die producten beschikbaar ja, komen. Ja, precies. Even naar die strategische verandering. Want het hele bedrijf, Globally, is aan een strategische verandering toe. Wat wordt er nou veranderd precies? Nou, waar, waar MSD heel uh, sterk mee bezig is, is met Lean... He, dus dat is niet kijken van uh, de kaasgraaf daarover, maar hoe kunnen we processen er anders inrichten. Uh, en dat is, uh, ja, dat is fantastisch om te zien. Uh, en het is ook mooi om te zien dat je dat in ziekenhuizen terugziet. Ik was van de week in het kennelijk gasthuis in Haarlem. En ik zal een simpel voorbeeldje kort uh, ja, geven. Ja. He, de, de, die afdeling heeft een bloeddrukmeter. Uh -huh. Die wordt gebruikt op een kamer bij patiënten en dat uh, apparaat blijft daar dan liggen. De volgende verpleeg, verpleegster die dat nodig heeft, ja. is dat ding kwijt. Moet die alle moet kamers zoeken. over op de kijken. Ja. Dus heel simpel, ze hebben nu op de gang een punt gemaakt... waar dat ding altijd terug wordt gelegd. Ja. He, daar spaar je enorm veel tijd mee ja. van het zoeken. He, en, en dat soort processen uh, die zijn wij ook binnen ons bedrijf aan het optimaliseren... waardoor we inderdaad uh, enorm veel meer kunnen doen met minder mensen. Met minder mensen, precies. Nou, over die, de mooie, prachtige brug naar de arbeidsmarkt... want daar gaan we het dan even over hebben. Uh, uh, gisteren dus is er ingestemd door de ministerraad... met de hervormingen van het ontslagrecht en de WW. Dat is naar de Tweede Kamer gestuurd. Uh, Kleinbier, zei Ronald Dekker gisteren al uh, in de, in de Volksrand... Maar u zei ook in hetzelfde interview... de Nederlandse arbeidsmarkt staat er in structurele zin helemaal niet zo slecht voor. Nee. Dus die hervormingen zijn eigenlijk helemaal niet zo nodig, zeg ik dan. Nee, nee dat, dat, <laughs> dat zei ik ook niet voor het eerst. Dat, dat, dat beweer ik al heel lang. Het, het kan niet zo zijn dat een arbeidsmarkt waar de werkloosheid zo laag is... waar mensen zo productief zijn... Waar, waar het zo goed gaat totdat die crisis uitbrak... Mm -hmm. dat daar fundamenteel structureel Precies, iets mis is. Dat we De, ja. Die, ja. die arbeidsmarkt als geheel die functioneert... Prima. Goed. Prima. Er zijn aanwijsbare problemen. Er is een probleem met ouderen. Er is een probleem met mensen die te lang in flex blijven hangen. Er is een probleem met mensen die niet alleen in Nederland... maar ook in allerlei andere landen niet op de arbeidsmarkt komen. Maar die zijn niet het slachtoffer van slechte instituties... van slecht beleid. Die zijn slachtoffer van, van, een crisis. van, van, nou ja, van, van algemeen geldende discriminatie... van zieken en gehandicapten op de Precies. arbeidsmarkt. Die zijn... Uh, het gevolg van werkgevers die wat te riant met allerlei vormen van flex omgaan. Mm -hmm. Daar kan je gericht beleid op voeren. Maar in algemene zin, hè, dus als het gaat om ontslagrecht, WW. Als je niks deed, kwam het ook, als we economisch herstel krijgen, weer goed. En, en, en het, is een het is een hele belangrijke identifieks dat als we de arbeidsmarkt aanpassen... dat we dan sneller uit de crisis uitkomen. Dus echt dat is volstrekte onzin. Ja. Oké, okay. even naar een paar hervormingen. De, gouden hand, de huidige gouden handdruk verdwijnt. Iedereen die een die, uh, ontslag krijgt, uh, die dat uh, vroeger via de kantoorrechter speelde en niet via het UWV. daar kon je nog een beetje marchanderen en een rechter wat, uh, wat uh, uh, regelen die een uh, mooie gouden handdruk kwam. Dit wordt een, een, een standaard verhaal. Hè? Uh, ja, het wordt dat... wel duidelijker, het wordt niet soepeler, misschien maar wel wat duidelijker. Dat, dat, dat is in ieder geval het idee. Uh, en dat heeft een soort van egaliserende werking op de ontslagpraktijk... als het gaat om ontslagvergoeding, of die dan, dat heet dan een transitiebudget. Ja. Dus waar voorheen werkgevers konden kiezen voor de kantonrechtersroute... waar heel vaak... Een ontslagvergoeding werd afgesproken ja. van een zekere omvang. Met een bepaalde vuistregel. Um, en, en er werd gekozen voor de UEV-route waar over het algemeen geen vergoeding werd afgesproken. Nee, nou, Dat wordt nu gelijk getrokken bij alle ontslagzaken van een dienstverband meer dan twee jaar. Komt het dus tot een transitievergoeding ja. die van tevoren is vastgesteld. Nou, Dat zou duidelijkheid geven. En dat is ook nog max, gemaximeerd op 75.000 euro per jaar. Dus dat, dat maakt... Zeg maar, van de groep mensen die ontslagen worden... Die, die worden wat gelijkmatiger bedeeld, zal ik maar zeggen. En het idee is ook dat bedrijven daar dan in totaal minder aan kwijt zijn. Mm -hmm. Nou, de, de, de, dat streven, prima. En bedrijven kunnen dus ook niet meer zelf kiezen voor een route. Het hangt af van de reden van ontslag het wat, wat de route gaat. is. Ja. Hè? Uh, dus uh, nou, disfunctioneren, uh, kantonrechter, uh, bedrijfseconomische reden, UV, Dat is uh, globaal de, de uh -huh. twee smaken die er nog over zijn. nou Dat, dat is de bedoeling uh, en, en die begrijp ik. En dan is de vraag, uh, gaat het in de praktijk ook zo werken? nou dat, dat is koffiedik kijken en een aantal juridische collega's hebben dat uh, uh, van de week gedaan in het FD. En die waren wat pessimistisch. Um, die zeiden van ja... Maar er zitten allerlei loopholes in. Mm -hmm. En uh, wat er gaat gebeuren is dat kantonrechters toch additioneel nog vergoedingen gaan ICBZ. afspreken. precies. Want, ja, nou, dan laat dat aan juristen over. Die kunnen altijd loopholes vinden. Om, <laughs> en wat juristen zeggen, en dat klopt ook. Als er sprake is van objectief te maken schade... dan kan er altijd een vergoeding worden afgesproken. Maar... Het, het idee is nu dat de bulk van de ontslagzaken. dat is die level. volgens de. Ja, dat, en nou, als dat lukt, dan heb je een duidelijker systeem en ja. een eerlijker systeem. Oké, okay. uh, al, die, al die hervormingen ten spijt. Hartstikke mooi, u heeft net al gezegd, eigenlijk lossen het daarmee niet zoveel op. Hè? Economisch gezien gaat dat niet helpen. Was er een ander, waren er andere maatregelen mogelijk geweest... die het kabinet nu niet genomen heeft... die wel hadden bijgedragen tot een, tot een uh, economische groei? Of een, in ieder geval... Nou, niet per se tot economische groei. De, de, de, de maatregelen zijn onder meer bedoeld om vast en flex dichter bij elkaar ja. te brengen. En, mm -hmm. en, een, en een belangrijk onderdeel waardoor vast en flex verschil, uh, uh, verschillend zijn geworden... in de afgelopen 15 jaar, is de loondoorbetaling bij ziekte. En die blijft intact. Mm. Uh, er wordt geprobeerd om, om ook flexwerk... Uh, uh, uh, werkgevers die flexwerkers in dienst hebben... om die ook langer aansprakelijk te maken... voor ziektekosten van die flexwerknemer. Ja. Dus in die zin komt het dichter bij elkaar. Maar het belangrijke risico van werkgevers... ligt niet zozeer bij die on eventuele ontslagvergoeding... of transitiebudget. Die zit bij het risico dat iemand in dienst komt... Ja, en, ziek en die echt ernstig ziek wordt... Ja, en niet precies. meer kan werken. En ja. twee jaar lang die moet je vervangen en doorbetalen. Ja. Nou, dat, we, dat, dat risico is in Nederland 104 weken, twee jaar. Mm -hmm. En da daar lopen we internationaal vreselijk mee uit de pas. Ik, ik denk dat het een gemiste kans is om, om, om in dit pakket ook dat wat terug te schroeven. Als je, zoals als je zegt, probeert werkgevers weer te lijmen om weer makkelijker mensen een vast contract te geven. Was dit een belangrijke maatregel geweest die trouwens ook in het partijprogramma van de Partij van de Arbeid stond. Om dat terug te brengen naar één jaar bijvoorbeeld. Ja, ja. Duidelijk, dank. We gaan naar de boeken aanschuiven, want het is al bijna tijd. Jeetje, het gaat hard. Elke week doen we de GP de stapel nieuwe verschillende managementboeken aangeschoven. Misha Blok, einddirecteur van, uh, van dit programma, van ons Bedrijf. Drie boeken, bij twee komen we nooit verder dan de achterflap. En daar heeft dus degene die het geschreven heeft niet goed zijn best gedaan om zijn managementboek te verkopen. Dat is geen aanbeveling, maar er is er eentje die valt wel op. En die komt dan door die hele harde scrutineering van Misha heen. Misha. Precies. Uh, ja en nee. Een boek waarin auteur Jim van den Beuken je helpt realiseren wat de moeite waard is met de wil doen. Methode. Nou, bij dit boek heb ik de wil niet doe-methode toegepast. Ja. Die is uh, van de stapel. En dan pure winst. De triple win van betrokken organisaties in dit unieke boek. Mooi altijd, hè uniek boek. Laat auteur Henk Jan Kamsteeg zien hoe je een duurzame bijdrage in het verlengde van je kerncompetenties kunt leveren. Nou zeg. Nou, ik zou best wel willen wat het verlengde van mijn kerncompetenties zou willen zijn. Zou zijn Zet maar... dat dan op de achtervlak. <laughs> We gaan verder met The Connected Company. Dat is het boek van de week. De macht van klanten is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Want dankzij social media kunnen klanten zich massaal tegen je bedrijf keren als deze slecht functioneert. Auteur Dave Gray zegt, om te kunnen overleven als bedrijf... moeten bedrijven sneller reageren op de eisen van de klant. Nou, hoe moet dat dan? We moeten een bedrijf minder gaan zien als een machine. Uh, die moet worden gecontroleerd, maar meer als een lerend organisme. Uh, veel bedrijven zijn treinen die zich alleen maar via een spoor kunnen voortbewegen. Uh, veel controle, veel efficiency, maar weinig flexibel... en niet in staat om zelf bij te sturen. En hij zegt dus heel duidelijk, zelfsturende ondernemingen, die hebben de toekomst. En in het boek wordt een mooi voorbeeld gegeven, Semco, ken je dat? Het Braziliaanse bedrijf dat complexe technologieën en diensten levert. Geen personeelsafdeling, werknemers bepalen zelf wat ze doen, waar ze dat doen en hoeveel ze verdienen. En ik, ja, ik vraag me af uh, bij de heren aan tafel. Van, voelen jullie iets voor zo'n zelfsturende organisatie? Nou, Er de, de, de bestaat van, vanuit het denken over traditionele organisaties. Heel veel weerstand tegen dat SEMCO-model. Uh, het, het, het uh, je neemt mensen in dienst en je zegt zoek maar uit wat je wilt doen. En dan zien we daarna wel hoe we je daarvoor gaan belonen. En dat, dat, dat voelt heel ongereguleerd en onveilig voor veel mensen. Het, uh, je kan daar wel... Uh, elementen, denk ik, van gebruik... en dat is het, uh, het geven aan, van autonomie aan mensen... Uh, zelfsturende teams instellen... zoals bijvoorbeeld uh, bij die thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Het werkt ook en, en het moet passen bij het werk... Uh, ik denk dat het lastig is om in een grote industriële organisatie met apparaten die uh, uh, rond de klok bediend moeten worden om het zo te doen, want dan heb je toch gewoon roosters en uh, die dat mensen. <laughs> ja. Dus er zijn wat beperkingen aan die benadering, maar elementen uit die benadering zijn zeker bruikbaar. En, en ik, nou ja, ook in het boek wat ik zelf geschreven heb, bedrijven zijn er niet goed in om dit soort dingen te gebruiken om ook mensen aan zich te binden, want mensen vinden het fantastisch om op hun Autonomie aangesproken te worden van lever zelf die bijdragen. Headroom for innovation, hoorde ik dus net vanuit Merck Sharp uh, Daar past dit heel mooi in, hè, dit Simco model. Ja, headroom for innovation. Kijk, uh, I, I, I, ik wil twee antwoorden geven. Eén is, um, als je kijkt naar MSD, dan is het eigenlijk een geneesmiddelenbedrijf, Maar wat je ziet, is de transformatie. Dat ze veel meer willen naar een, uh, een aanbieder van zorg. Partner met andere zorgaanbieders op te kijken, kunnen we niet meer doen dan alleen maar die geneesmiddelen ja. uh, aanbieden. Dat is één ding. Intern, hè, dat ze zelf hun inkomen mogen bepalen, weet je, wat je noemt. Uh, wij hebben uh, afgelopen uh, vergadering met, met het hele bedrijf gezegd van probeer nou je, dit bedrijf te, te runnen als het je eigen bedrijf is. Zou je de dingen doen die je doet... als het het eigen geld was wat je moet investeren in bepaalde activiteiten? En dat geeft toch een soort omdenken... wat een beetje, ook een beetje waarschijnlijk, in die richting gaat... Ja, maar wat wel een soort omdenken ja. op weg moet brengen. Ja. Michiel nog één keer. Hoe heet het boek? Ja, The Connected Company van Dave Gray. Een uitgave van Kluwer. Dankjewel, Micha Blok. Aan het eind van de uitzending vraag ik altijd aan mijn gasten... wat is de opmerkelijkste wat u op maandagmorgen... de eerstvolgende werkdag overmorgen dus, gaat doen? Meneer van der Wat. Uh, ik krijg volgende week uh, mijn baas op bezoek. Dus ik moet dat uh, in detail <laughs> ja. allemaal gaan voorbereiden. Zoals dat heet, de show In het plat Amerikaans, hè, volgens mij. Yeah, we are not in the presentation business, <laughs> maar het helpt wel. Ja, precies. En, dekker? Ja. Uh, ik ga een rapport voor een opdrachtgever afmaken. En doet u daar alleen maandag nog over? <laughs> ja, dus, het, is, het is echt bijna klaar. Ja, het, het, het, het, moet, het moet de deur uit. We uh, ja. ja. nou. rekenen, hoe heet uw eigen boeken alweer? Schaars Schaarste niet? bestaat niet. Schaarste bestaat niet. Net uit. Precies. Dat dacht ik ook. Leuk onder de kerstboom? Hartstikke leuk onder de kerst. Ja, dat mag. Ik heb hem wel even kijk, kijk eens aan. Tot zover, Trosse Bedrijf, Guus van der Valt, CEO van het MSD. En arbeidseconoom Ronald Dekker. Die waren mijn gast. Hartelijk dank, heren. Na het nieuws van twee uur de Trosse Auto Show, gepresenteerd door Carlo Brandsen en mezelf. En we gaan rijden in de Peugeot 308. En dat is best een lekker bakkie. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Dagelijks runt zij de grootste porno uitgeverij van Nederland. Iedere zaterdag van 12 tot 1. Sandy Wenderhold is een zakenvrouw in een mannenwereld. Willemijn Veenhoven met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Seks, carrière en vrouwen. Ik heb er zin in. De overnachting. Vandaag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het waar gebeurde verhaal van één butler die de vertrouwenspersoon werd van zeven presidenten. Met Forrest Whitaker en Oprah Winfrey. Everything you are and everything you have is of that butler. The Butler, donderdag in de bioscoop. In Opium te gast actrice Monique van der Ven. Een gesprek over haarzelf en haar rol in een nieuwe reeks Dr. Deen. Verder Loisleen, oftewel de zusjes Monique en Suzanne Kleeman. Na 14 jaar komen ze met een nieuwe cd. En schrijfster Nelleke Noordervliet met haar blik op het culturele nieuws. Opium, vanavond, half elf, Avro, Nederland 2. Dit is Radio 1.